Het weer vanavond eerst droog, later opnieuw buien. Vannacht koelt het af na een graad of 13. Morgen afwisselend zon, bewolking en buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A7 herenveen richting Groningen tussen Boerakker en Leek... 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Op de A7 herenveen richting Groningen tussen Leek en Hoogkerk... 3 kilometer, ook door wegwerkzaamheden. En op de A27 goor ik hem richting Utrecht... tussen Noorderloos en Lexbond 6 kilometer door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Onbetaalbare sportmodellen en Chinese koekblikken. Is dat een ding wat het nooit gedaan heeft? Nee nee, nee, nee. Benzineslurpers en ultragroene elektrische auto's. Even kort gezegd is het de eerste milieuvriendelijke auto... waar een echte autoliefhebber ook vrolijk van wordt. En natuurlijk een wekelijkse rijimpressie. Dus even kijken wat hij doet en of er geen politie is. Nee. Het is zo vies snel. Dros Auto Show. Het Petrol Heads Bas van Werven en Carlo Brandsen. Noem een merk. Uh, en ze komen daar met nieuws behalve. Zo. Iedere zaterdagmiddag om 2 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1. WPRO NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma... van VPRO en NTR op Radio 1. We gaan het maar liefst een heel uur hebben over pijn. Ik ken weinig mensen die ervan houden, maar pijn is op zichzelf... een nuttig alarmsysteem. Het kan alleen zo makkelijk op hol slaan. En wat als pijn zelf de ziekte wordt? De wetenschap van pijn staat nog maar in de kinderschoenen. Waarom is pijn zo moeilijk te begrijpen... Hoewel iedereen er toch af en toe last van heeft. Daarover gaan we praten met Chris Vissers. Welkom, hoogleraar pijn- en palliatieve geneeskunde van oorsprong anesthesioloog. En Sandra Veenstra, psycholoog met een eigen praktijk te Tilburg. En gespecialiseerd in de behandeling van chronische pijn. Uh, meneer Vissers, met u maar uh, te beginnen. Goedenavond. De statistieken. Ik las ergens dat uh, 3 miljoen mensen in Nederland chronische pijn hebben. Het is Inderdaad ontzaglijk veel mensen die pijn hebben. Alles hangt natuurlijk ervan af van wanneer vind je dat iemand pijn heeft. Maar wij beschouwen met onze wetenschappelijke vereniging dat het hebben van een pijn langer dan zes maanden een chronische pijn is. Dat is heel veel. Wij stellen bijvoorbeeld ook dat er ongeveer tussen de vijf en de zevenduizend nieuwe patiënten met pijn per jaar bijkomen in Nederland. Wat een ontzaglijk getal is. Maar het is zoals u zelf al zegt moeilijk met de statistiek als het over pijn gaat. Want vanaf welk... Punt begin je iets te meten als pijn? En ja, hebben die allemaal dezelfde mate last van pijn? Of, of stellen sommigen zich misschien een beetje aan? Het lijkt me heel moeilijk om statistieken te maken over pijn. Precies, en ook omdat pijn voor iedereen anders is. Pijn is bij uitstek een multidimensionele ziekte. Dat betekent dat het niet alleen een probleem is die somatisch zich afspeelt... maar ook psychologisch, zoals sociale en spirituele... misschien zelfs existentiële vragen kan oproepen. En daardoor is pijn voor iedereen verschillend. En dus ook de beleving van pijn is voor iedereen verschillend. Er zijn mensen die een bepaalde prikkel voelen... die ze misschien minder pijnlijk vinden dan iemand anders. Dus de objectiveerbaarheid. Van pijn is een moeilijk onderwerp. en is ook precies iets waar we de laatste maanden en jaren heel veel aandacht aan besteden. voor het onderzoek. Sandra Veenstra ze zeggen wel eens dat mensen in geluk. allemaal uh, hetzelfde zijn, maar dat ze in hun lijden allemaal. anders worden. Heel herkenbaar, ja. Elke pijnpatiënt is anders. En, is, is dat ook niet moeilijk als je pijntherapeut bent? Dat, dat, dat je. ja, je kunt nooit andermans pijn voelen. Dus iemand komt met, met zo'n verhaal, maar eigenlijk kun je er niks mee. Ja, pijn is een subjectieve beleving. Dus uh, ja, ik vraag mijn patiënten pijn in een getal weer te geven. En dat, dat getal is waar ik mee werk. En als zij lijden onder de pijn, dan is dat een gegeven voor mij en heb ik uh, werk met ze te doen. Dus, uh, ja. Maar ja, de een, de een geeft een negen voor wat voor de ander nog niet eens een twee is. Ja, ja dat kan ik niet weten inderdaad als buitenstaande. Chris Visser, zit het eigenlijk in de genen? Is het zo dat, dat sommige mensen worden geboren met een hogere ontvankelijkheid voor pijn dan anderen? Er is zeker een factor die dat bepaalt. Ik denk dat de factor genen en de factor lichaam een belangrijke factor is. Maar niet de enigste factor. Want we zien heel duidelijk bij onder andere tweelingenonderzoek. Dat er verschillende bijntrempels zich kunnen ontwikkelen bij deze mensen. En dat is natuurlijk heel interessant. om bij Hoe, deze hoe mensen... onderzoek je dat eigenlijk? Want ik, ik stel me daar meteen hele prachtige dingen bij voor. Ja, Het onderzoek van pijn is natuurlijk een moeilijk onderzoek door de vele factoren. En dat wordt heel mooi door Sandro ook genoemd. Uh, wij geloven vooral het getal of wat de patiënt zegt dat hij gelooft. Maar ons onderzoek van de laatste jaren is zeker uh, in Nijmegen erg ontwikkeld naar het meten van pijndrempels. En dan krijgen mensen daar heel wilde ideeën bij van dat we mensen pijn doen. Dat is bij uitstek niet het geval. Maar wij kunnen heel goed in kaart brengen wat uw zenuwstelsel doet met een prikkel. En dus ook een warmteprikkel, een koude prikkel, elektrische prikkel. En eventueel ook een bijzondere prikkel die als pijn kan ervaren worden. Ja, pijn is het kraken van de schil der kennis. Dat was ook een mooie uitspraak die ik ergens had gelezen. Het lijkt alsof iedereen wil zeggen: ja, pijn hoort nou eenmaal bij het leven. Pijn moeten we aanvaarden. Vindt u dat pijn te laag op de maatschappelijke agenda staat? Absoluut. Wij hebben juist om die reden ook met wat we noemen de societal impact of pain. Het sociale effect van pijn. zijn we hele grote actie bezig op heel Europees niveau. Daar ben ik zelf ook mede aandachtstichter van. En we proberen met meer, op dit ogenblik meer dan 100 wetenschappelijke verenigingen van Europa. aandacht voor pijn te vragen. Dat zijn 300.000 zorgprofessionals. Maar nog veel belangrijker, de patiëntenverenigingen zelf ondersteunen ons ook heel erg. Hebben daardoor een grote Europese vereniging van patiëntenverenigingen gemaakt. Om pijn hoger op de agenda. Niet alleen van Nederland, maar ook van Europa te krijgen. 16 oktober, jongsleden, uh, kwam ik met mijn uh, vinger tussen de deur van de auto te zitten. En toen hoorde ik op de radio dat het Nationale Pijndag was. Dan hebt u het en... goed meebelicht. <laughs> ik, dus ik dacht, ja. dit doe ik ook een keer uh, netjes mee. Precies. Maar wat, wat willen jullie eigenlijk? Want, want hoger op de maatschappelijke agenda, uh, dat begrijp ik maar met welk doel. Nou, het belangrijkste doel is dat mensen ten eerste leren communiceren over hun pijn. Heel veel patiënten vinden dat pijn erbij hoort. Niet alleen patiënten, maar ook behandelaars, familieleden. En ze hopen als de ziekte voorbij gaat dat de pijn weg is. Maar helaas blijkt dat niet het geval te zijn. Ongeveer 20% van de mensen, ruw geschat over alle mogelijke ziekten... behouden een pijn die in vele gevallen moeilijk behandelbaar is. En het is op die groep van de mensen dat we ons richten. Maak pijn zichtbaar, praat erover, zeg er iets van. En dan krijgen behandelaars... Maar ook andere mensen... ...de kans om met uw pijn aan het de slag te gaan. Als ik kijk, toen ik student was... In de, in de jaren 80 dan wisten ze vier pagina's over pijn. Als we nu kijken, ja, 20, 30 jaar later... is er een ongelooflijke kennis opgebouwd... maar die moeten wij nog leren verspreiden. Wij zijn een heel jong vakgebied en wij moeten de kennis... en bijvoorbeeld ook de behandelingen die mevrouw Veenstra doet... moeten bekend worden bij het grote publiek, ten eerste. Maar ten tweede moeten vooral bekend worden bij zorgverzekeraars... en bij het ministerie van Volksgezondheid. Want er zijn prachtige resultaten die worden getoond. Mevrouw Veenstra-Moerten... Aparte discipline worden. Want je zou zeggen, nou ja, uh, de tandarts is niet gespecialiseerd in pijn, maar die kan het wel degelijk wegnemen door gewoon het gaatje te vullen of de kies te trekken. Moet pijn een aparte medische discipline zijn? Ik denk dat dat het al een beetje is. Uh, Chrisus is uh, pijn, uh, Full uh, pijndeskundige. Fulltime ja. pijndeskundige? U ook voor een gedeelte. Als pijnpsycholoog, maar ik werk ook als algemeen psycholoog. Ja. Maar ik ben, werk niet alleen als pijnpsycholoog. Wat, wat is er de meerwaarde van om van pijn een aparte discipline te maken... en het niet gewoon onder te brengen bij de bron van de pijn... of het nou je tand is of je knie? Kan je vraag even niet uh, plaatsen. Waarom, waarom? Maar, wat is de meerwaarde ervan als je een aparte pijndeskundige hebt... en niet gewoon iemand, een arts die de bron van de pijn behandelt? Ja, nou, ik kan me voorstellen dat meer specialisatie... Uh, meer deskundigheid en dus meer uh, effecten kan bewerkstelligen. En dan deskundigheid speciaal gericht op, op pijn. Op Precies. de pijn zelf. Ja, op pijnreductie, ja. Pijn is een heel specifiek vakgebied. En we hebben de voorbije jaren voldoende bewezen dat pijn bij de primaire behandelaar laten... bij de huisarts of de medisch specialisten... Uh, dat dat onvoldoende werkt om aandacht voor pijn te hebben. Dan wordt er gewoon geen pijn gemeten. En er zijn wel uitzonderingen... maar niet iedereen gaat systematisch te werk om pijn aan te pakken. Doordat dit als een complexe ziekte benadert... en daardoor ook eenvoudige richtlijnen probeert te bouwen... gaan specialisten bij uitstek... en mijn leerstoel is daar een heel mooi voorbeeld van... samen met een paar andere leerstoelen in Nederland... gaan die specialisten eigenlijk richtlijnen aanleren... aan de andere vakgenoten huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen in de thuiszorg... verzorgenden, die allemaal leren vragen achter pijn. En dat is een vakoptie optie om dat aan te leren. We gaan even terug naar de tijd dat ze echt nog helemaal niks over pijn wisten. Hoe ging de medische wereld om met pijn in de tijd... voor de ontdekking van narcose en aspirine? Onze verslaggever Gerda Bosman die vroeg het aan twee conservatoren... van het museum Boerhaven. Bart Grop, conservator medische geschiedenis... laat een aantal voorwerpen zien die iets vertellen... over medisch handelen in vroeger tijden. We staan hier nu in de 17e-eeuwse tentoonstellingszaal. En die, uh, daar begint eigenlijk het instrumentele verhaal van de, van de wetenschap, zoals wij dat vertellen. Um, en hier staan we voor een vitrine, die is geheel gewijd aan het instrumentarium van Cornelis Solingen. Hij was een 17e-eeuwse stadshirurgijn in, in Den Haag. En hij heeft zijn eigen instrumentarium ontworpen. En het interessante van zijn instrumentarium is, is dat hij voor elke operatie uh, een specifiek tangetje, boordje, uh, mesje heeft, uh, heeft bedacht. En gelukkig voor ons, historici, heeft hij daar ook een handboek bij geschreven. Uh, want als chirurgijn moest je voor je eigen instrumentarium zorgen. Dus je ging daarvoor naar de plaatselijke smid of instrumentmaker om... Tangen, missen, dat soort dingen te laten maken. Solingen die heeft één op één in tekening iets aangegeven hoe groot zijn instrumenten uh, zijn. En dat was natuurlijk voor de chirurgijn ontzettend handig, want die kon nu uh, laten zien wat hij uh, nodig had. Uit de bibliotheek van het museum tovert het Conservator Medische Geschiedenis Mineke te Hennepen, een paar boeken tevoorschijn waarin over pijn wordt geschreven. Is het nou hetzelfde boek wat boven de vitrine ligt? Ja. ja, dat is uh, Cornelis Solinger. Nou, hij heeft een speciaal uh, hoofdstuk... Wijt hij aan hoe de patiënt geplaatst wordt bij het steensnijden. En uh, daar schrijft hij uh, aan het begin van het hoofdstuk... men bindt een patiënt aan handen en voeten. Daaromheen worden uh, zoveel dienaars gehouden als noden zal zijn... Dus dat betekent dat er uh, heel veel mensen nou ja, bij aanwezig moesten zijn... om de patiënt als het nodig was in bedwang te houden. En dat geeft wel aan, hij zegt dus niet letterlijk van het doet heel veel pijn... maar dat geeft wel aan dat het heel erg pijnlijk is uh, moet zijn geweest. Aan de andere kant van de vitrine... Uh, kijk, dit, dit, dit, zijn, dit, zijn de, dit zijn de grover apparaten... Uh, uh, in het midden van de vitrine uh, uh, hebben we een tang opgesteld... waarmee je een teen amputeert. Een uitkluitergewassen kniptang. Niet precies, wel een flinke. Ja, een ja. flinke. Het, het zit tussen een, uit, een, een, een, een, zeg maar een waterpomptang, zo die grote, en een, een hege in. Daar, ja. zit, daar zit het een beetje in. Het ziet er heel bruut uit. en dat, dat, dat, Daar werd dus ook op een ja, eigenlijk brute wijze... Werd daar een teen mee, uh, mee geamputeerd. Zo'n dus teen werd in één keer afgeknipt. Het klinkt heel bruut, maar het zorgt er wel voor dat de, de, de pijn die een, een patiënt heeft tot een minimum beperkt wordt. Uh, flink scherpe messen, goed hefboom-effect. Mes, goed hefboom-effect, hartstikke idee in één keer. Uh, en uh, en dan, dan gaat het vrijwel uh, pijnloos. Zeker ook als je eerst nog die teen afbindt, nou, dat, dat werd natuurlijk ook uh, in die tijd... ook al werd, werd eerst van teen of een vinger, hè, want die kan je daar ook mee afzetten... Mm -hmm. uh, werd eerst afgebonden. En dat staat ook in het boekje? Dat staat ook in dat, uh, in dat boekje, ja. Aan de ene kant heb je natuurlijk de, uh, de primaire bronnen vanuit de medische kant. Dus de artsen die van alles beschrijven en voetvrouwen... En... Uh, uh, nou ja, mensen die met patiënten om moesten gaan... en die beschrijven vaak op een heel vrij droge manier, moet ik zeggen... hoe zij uh, met pijn omgingen tijdens de operaties of tijdens de medische ingrepen. En aan de andere kant heb je natuurlijk de uh, dagboeken en, en uh, brieven van patiënten zelf. Maar die, ja, die zijn best schaars. Ik heb ook nog een, een fragment bij me, maar dat is in het Engels. Het is uit de, de memoires van Fanny Burney. En dat is een vrouw die heeft heel uitgebreid beschreven hoe zij een uh, borstamputatie heeft ondergaan zonder verdoving. In 1810. En dat is een van de eerste ja, echt uitgebreide beschrijvingen hoe een patiënt dat op dat moment ervaarde. Goed, we weten wel veel van de instrumenten die erbij zijn gebruikt. En uh, Cornelis Soling in de 17e eeuw... nou, de borstamputaties zijn vrij uitgebreid beschreven door medici... maar door een uh, patiënt, hoe dat op dat moment uh, gevoeld werd, niet. Uh, dus daar wou ik een klein stukje van... Uh, en dat zijn dus uh, een brief in het Engels. Zij schrijft dan... Uh, when the dreadful steel was plunged into the breast... cutting through veins, arteries, flesh, nerves... I needed no injunctions not to restrain my cries... I began a scream that lasted unintermittingly during the whole time of the incision. I almost marveled that I, it rings not in my ears still. So excruciating was the agony. Dus het was ontzettend pijnlijk. En ze gaat dan door met beschrijven nou ja, hoe ze het, echt het instrument voelt in het lichaam. I felt the instrument describing a curve cutting against the grain. En, en het gaat maar door. Ze denkt elke keer van, nou, misschien is het nu afgelopen... De instrument, this second time withdrawal, I concluded the operation over. Oh no, worse than ever, de pijn ging nog gewoon door. En zo gaat dat nog wel eventjes verder. Maar dat beschrijft wel dat het voor de patiënt echt een enorme uh, pijnvolle aangelegenheid. Ja, het is echt een heel eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Ja, je kan het je echt invoelen. Als je het leest dan, dan voel je echt bij wijze van spreken hoe dat uh, geweest moet zijn... En dan moet je toch ook maar uh, gelukkig zijn met de middelen die in de loop van de 19e eeuw hun intrede hebben gedaan. En uh, de, de narcose met alle uh, overigens ook problemen van dien hoor op dat moment. Dat was ook niet in één keer dat het allemaal heel makkelijk ging. Maar ja, wij zijn toch wel gelukkig denk ik dat we uh, zulke simpele, eenvoudige uh, middelen als de aspirine hebben. U hoorde Bart Grop en Mineke te Hennep, conservatoren, medische geschiedenis van Museum Boerhaven in Leiden. Een verslag gemaakt door Gerda Bosman. U luisterde Labyrinth Radio en we praten over pijn met Chris Vissers, hoogleraar pijn en palliatieve geneeskunde. En Sandra Veenstra, psycholoog met een eh, zekere specialisatie in, in pijn. Ja, meneer Vissers, u kijkt waarschijnlijk nergens meer van op. Want, want hoe ziet de wachtkamer van de pijnpoli er eigenlijk uit? Zitten mensen daar te schreeuwen of zitten ze juist heel erg in zichzelf gekeerd te wachten tot de dokter komt? Nou, onze wachtkamer is geen wachtkamer van acute pijnpatiënten. Dat is natuurlijk een heel andere soort mensen. Het zijn mensen die al vele maanden tot jaren pijn hebben. En dan dat... hou je wel op met schreeuwen? Nou, dan heb je in ieder geval al een gedrag ontwikkeld om er zelf ook te leren mee omgaan in zekere zin. En het ook sociaal aanvaardbaar te maken voor je omgeving. Uh, dus er is een heel groot verschil tussen die acute pijn wat wel voorkomt uh, na operaties en andere momenten. Op de eerste hulp bijvoorbeeld, dat je wel schreeuwende mensen tegenkomt. Uh, mensen met chronische pijn hebben al heel veel geleerd om daarmee om te gaan. Uh, maar dat is eigenlijk ook het erge van de ziekte, want daardoor is ze vaak niet meer zichtbaar. En durven mensen er ook niet helemaal over praten. Uh, ze zijn te vaak, hebben ze meegemaakt dat een zorgverlener of iemand in de omgeving er eigenlijk niet echt geloof aan hecht. En waarom niet? Omdat het niet meetbaar, niet zichtbaar is. En voor veel mensen, als je het niet zelf voelt, het zal wel zijn. Ja? En dat is denk ik een heel belangrijk element. U hebt heel mooi vanuit Boerhaven toch een reportage gemaakt. Maar ik wil toch even benadrukken dat de kennis van pijnstillers vroeger wel degelijk aanwezig was. Zowel in de Arabische als in de Chinese wereld. Chinezen konden perfect een amputatie doen bij mensen die aan het schaken met hoog concentratieniveau en deze mensen waren niet vastgebonden. Alleen heeft onze westerse cultuur van deze beschavingen niet alles overgenomen en de reden daarvoor, daar moet u antropologen voor vragen maar het is heel duidelijk dat die kennis wel degelijk aanwezig was. Opium was bekend, er zijn papaverzaden in de Egyptische uh, piramides gevonden en die werden ook degelijk gebruikt bij mensen. Alleen hebben wij dat in onze westerse cultuur niet meegenomen en moest helaas in 1900 ja, de anesthesie terug uitgevoerd worden en als toen de Engelse koningin, Queen Victoria... niet die anesthesie bij haar bevalling had gebruikt... hadden we die misschien nog niet zo snel bekend gehad. Ja, het is omdat een bekende persoon ja, een hevige pijn heeft... dat er meer aandacht voor komt. En dat er toen bij de bevalling eigenlijk een anesthesie is uitgeprobeerd. Onder andere. Ja, er zijn natuurlijk nog historische voorbeelden. Maar ik vind het wel belangrijk om even te stellen... Dat, dat er de kennis, veel kennis is, ja. al bestond en dat het niet alleen maar uh, rum was... Wat, wat is eigenlijk de ergste pijn die je kan voelen? Bestaat er een pijngrens? Is er een soort maximum aan haalbare pijn? Nou, dat is een heel moeilijke vraag... En te... Waarom ook? Omdat ik heel graag zou zien, ook in een programma als dit, dat een patiënt zou geïnterviewd worden, of verschillende patiënten, en dat die ook aan het woord mogen komen om te zeggen, wat heeft die pijn met mij gedaan? Dan laat ik aan u het oordelen om te zeggen, wat vind ik nu zelf het ergste in onze maatschappij? Maar het is heel duidelijk, van zodra dat je meer dan twee dagen hevige pijn leidt, dat je meestal niets meer kan doen. Je hebt niet meer echt een partner, maar je krijgt een coach, iemand die je gaat begeleiden naar de dokter, en je ziet heel veel functies wegvallen uit je dagelijkse leven. Maslow, een psycholoog, en ik stel voor dat mevrouw Veenstra dat meer toedicht dan ik, maar die heeft heel duidelijk getoond dat een mens nooit volledig kan worden als hij in hevige pijn leidt. Maar Juist u vroeg om... Om, een, om een patiënt, daar hebben we natuurlijk voor gezorgd. En uh, wel in uw eigen pijnpolie, laten we eens luisteren. Ik had uh, klachten van, uh, van mijn uh, pijn in mijn nek, die uitstraalde als een soort stekende pijn naar mijn hersenen. Het was alsof je een naald hier van onderen instak. En daar had ik, de hele dag had ik daar last van. Het werd steeds erger. Op een gegeven moment ben ik bij, bij fysiotherapeuten geweest, uh, wat niet werkte, bij manuele artsen. Totdat men zei: God, misschien is het uh, wel zinvol om naar Dekkerswel te gaan. Om, uh, Kijken of je de zenuwen, de facetzenuwen van die wervels, of je die kunt laten blokkeren. Nou, dat is wat ze hier gedaan hebben. En wat ze doen is, ze steken een, een, een, een naald steken ze in die zenuw middels uh, rund uh, Zodat ze zien wat ze, wat ze doen. En uh, dan verhitten ze die, uh, die draad die erin gestopt wordt tot 80 graden. Dat doen ze gedurende één minuut. En uh, daarna zou de zenuw geblokkeerd moeten zijn. Dat helpt. dat helpt echt. Die stekende pijn, die zijn weg. Nou, daar ben ik heel erg blij mee. Want daar word je gewoon depressief van. Ja. Ja, ik heb er nog steeds last van. Met name dat gedurende de nacht dat ik wakker word. Eh, en als ik daar iets aan zou kunnen doen om dat eh, te verminderen, dan zou ik daar heel erg eh, blij mee zijn. Maar het is die, die, en misschien dat die, die, die, die zenuwblokkade nog een keer herhaald moet worden in de laatste staan. Ik hoop dat ik er nog eens een keer helemaal van afraak. Dat is wat ik echt hoop. Ja, dit is een van de manieren waarop je pijn kunt uh, behandelen: gewoon de zenuw uh, doorknippen als het ware. Nou, niet doorknippen, want elke zenuw moet erg gerespecteerd worden. Dat is ook hedendaagse kennis. Maar we gaan in ieder geval een bepaalde stroom geven... die op die zenuwen een effect heeft... dat de pijngeleidende zenuwbanen een verandering ondergaan... waardoor pijn minder wordt waargenomen. Hoe het mechanisme precies weet, er wordt veel onderzoek op gedaan... maar dat weten we nog altijd niet. Maar het werkt wel vanuit ja, de expert-proven... En... Weten wij precies hoe pijn tot stand komt? Ik bedoel, dus ik stoot straks enorm mijn teen. Wat gebeurt er dan precies waardoor ik even later uh, nou, heel snel al oud zeg? Dat is goed geweten. Wij kennen het hele acute pijnproces en de banen waar langs dat loopt... en ook het gedrag dat u gaat vertonen, dat kennen we. Maar wat er gebeurt bij chronische pijn, dat kennen we nog niet helemaal. En we zien heel veel fenomenen optreden. Dus gewoon pijn met een oorzaak, je stoot je teen en je roept... O, dat is allemaal in kaart gebracht. In de acute fase. Maar ja. als pijn een ziekte op zich wordt, ja. dat het niet weggaat... terwijl die teen al lang weer goed is, of, of erger natuurlijk. Precies. Dat weten we niet. Dat weten we onvoldoende. We, we hebben wel heel veel mogelijke oorzaken die we zouden kunnen definiëren. Wij noemen dat heel vaak in het lichaam, de receptoren op zenuwbanen. Zowel in het centrale zenuwstelsel, in het hoofd, als in het perifere zenuwstelsel. We kennen ook veel van die receptoren. Maar hoe juist de sleutel is waarom iemand dan pijn en iemand niet en dat ook niet langdurig heeft. Zeker niet wanneer we zien dat bij veel mensen... een bepaalde afwijkingen toont die erger zijn... dan bij mensen die hevige pijn hebben. Dat fenomeen is nog niet helemaal helder in kaart gebracht. Zitten tussen de oren... Het zit absoluut tussen de oren. Ik zou dat absoluut willen bevestigen. Ik ben natuurlijk benieuwd wat mevrouw Veensta daarover zegt. Maar onze hele processing van ons lichaam gebeurt in het hoofd. Dus als u zegt het zit tussen de oren, dan kan ik dat alleen maar beamen. Ja, mevrouw Veensta. Ja. Um, de... uh, ik wil even terug in de tijd. Uh, een aantal jaren geleden uh, hebben we elkaar eerder gesproken. Toen ging het uh, alleen over fantoompijn, ja. dat is een van, van uw uh, onderwerpen. Uh, we hoorden net in die reportage een aantal mensen... bij wie allerlei uh, delen van het lichaam geamputeerd werden. Dan kan het dus zijn dat je, ondanks dat uh, je been weg is... je nog jarenlang pijn aan het niet bestaande been blijft voelen. Ja. Dat klopt. In onze hersenen hebben we een soort landkaart van ons lichaam. Dus uh, stel je hand is geamputeerd, dan blijven er cellen over in je hersenen die uh, vroeger uh, je hand voelden en je hand konden bewegen. En die hersencellen zijn dan opeens uh, min of meer werkeloos. Want, want jouw hele lichaam is ergens in jouw brein uh, ja. gerepresenteerd? Juist. En dan is er dus ineens een werkloos stuk hersen. Ja, en dan, hersencellen kunnen niet zo goed werkeloos zijn. Dus die hersencellen lijken vooral hun uh, prikkeldrempel te verlagen. Uh, dat betekent dat ze gevoeliger worden. En daar met die gevoelige hersencellen gaan allerlei vreemde processen aan de gang. Uh, waaronder onder andere uh, dat de hersencellen signalen van naburige gebieden uh, erbij uh, in zich op lijken te nemen. Dat heet met een moeilijk woord corticale reorganisatie. Um, en dat betekent dat uh, activiteit in de hersenen op andere gebieden... kan toch dat werkeloze handgebied activeren. En daardoor voelt de patiënt toch een fantoomhand. En waarschijnlijk ook fantoompijn. Afhankelijk van de gevoeligheid aan andere processen in het brein. U bent, gaan, uh, u bent gaan werken aan een methode om iemand af te helpen van fantoompijn. Die was redelijk uh, succesvol. Of, of ik mag wel zeggen zeer succesvol. Hoe gaat dat precies? Hoe Help je iemand af van pijn aan een ledemaat dat er helemaal niet meer zit? Ja, nou, ik gebruik zelf twee methoden. Eén methode heb ik niet bedacht. Heeft een Amerikaans neuroloog, Ramagandran bedacht. Dat is de spiegeltherapie methode. En een andere methode die ik gebruik is een, een therapiemethode, EMDR. En uh, dat is een, een therapiemethode waarbij we ook het uh, brein, de hersenen, stimuleren terwijl ik mijn patiënt laat concentreren op de fantoompijn. Um, hoe, hoe gaat het in praktijk? Dan, dan zeg je, oké, okay, uh, uh, denk heel erg aan, uh, aan het zere been. Ja. Zal, zal ik even beginnen met de spiegelmethode? Ja, of, ja? dat is ook goed. Ja. Ja? Um, de, uh, bij de, de spiegelmethode. Um, nog even het voorbeeld van een geamputeerde linkerarm. Bijvoorbeeld. Zet ik de spiegel uh, dwars op het lichaam. Waardoor het voor de patiënt lijkt. Alsof de rechterarm die er nog wel zit. Uh, spiegelt. En daardoor lijkt het alsof de linkerarm er weer is. En door te kijken in het spiegelbeeld. Alsof de linkerarm er weer is. Activeert het brein die werkeloze hersengebieden. En daardoor gebeurt er iets bijzonders. Waardoor het pijn in de hersenen, wat daar eigenlijk aan het rondzingen is... wat een beetje vast zit in het brein... toch loskomt door de visuele prikkel via de spiegeltruc. Dus je kunt eigenlijk uh, je brein foppen. Je kunt ja. je brein laten denken dat je iets voelt. Ja. Uh, bijvoorbeeld aan je, aan je linkerarm, ja. terwijl het eigenlijk je rechterarm is. Ja. Zou je ook bijvoorbeeld iemand kunnen laten denken... dat een plastic arm van hem is? Ja, kan ook. Ja. Dus, dus het, het brein doet eigenlijk iets op zichzelf en is heel makkelijk uh, om te leiden als het gaat om ja. over pijn. Brein is uh, redelijk goed voor de gek te houden en dat is uh, in therapiemethode leuk mee te spelen. Die spiegeltherapie trouwens is ook uh, vrij effectief bij dystrofie patiënten. Wat hebben die? Uh, die hebben een, uh, een ledemaat wat erg pijnlijk is en waarbij ook de, de, de doorbloeding uh, fout loopt, erg uh, pijnlijke uh, aandoening. Um, waar heel veel ook nog niet helemaal van begrepen is. Ook een ernstige vorm van chronische pijn. Uh, in het hele uh, prille beginstadium van dystrofie. als je dan het brein prikkelt met die spiegelmethode. dat is inmiddels nog met goed onderzoek aangetoond. kun je dit dystrofieproces uh, uh, afremmen en terugdringen. En dat vind ik zelf heel bijzonder. En uh, daar, ja, dat wil ik graag uh, zoveel mogelijk kunnen vertellen. Dat mensen die net dystrofie hebben. Uh, alsjeblieft iets met die spiegelmethode moeten gaan doen. En die spiegelmethode, dus je, je laat je, je brein denken... dat het kijkt naar je rechterarm, terwijl het eigenlijk je linkerarm is. Ja. En op die manier kun je geleidelijk aan dat gedeelte van die hersenen afleren... om steeds ja. te denken dat die ja. andere arm er ook nog is. Ja. En bij dystrofie zit die armen nog wel. Maar die doet zo pijn dat ze hem vaak niet meer bewegen. Maar door in de spiegel te kijken alsof je pijnlijke arm toch gewoon normaal beweegt... Uh, gaat het brein ook corrigeren en dan neemt de pijn af. En die andere methode waarbij je juist moet concentreren op, op je pijn... terwijl ja. je uh, het brein gaat beïnvloeden, hoe ja. werkt dat? Daarbij gebruiken we EMDR... Uh, Eye Movement Desensitization and Reprocessing... een therapiemethode die eigenlijk uh, vooral uh, oorspronkelijk effectief is... bij uh, uh, meer psychologische problemen zoals traumaverwerking... Um, waarbij het gaat om nare herinneringen die je, uh, waar je last van blijft houden. Waar je nachtmerries van hebt of zo. Um, kun je uh, met deze therapiemethode goed behandelen. Um, het is een bijzondere therapiemethode omdat we uh, de patiënt vragen aan het probleem te denken. Dus of een trauma of in mijn geval ook de pijn zelf. Uh, en dan het brein gaan afleiden met uh, prikkels, met afleidende stimuli. Uh, zoals uh, het uh, laten bewegen van de ogen van de patiënt leidt af. Of uh, de patiënt krijgt een koptelefoon op... en hoort uh, geluiden afwisselend in het linker- en rechteroor. En de combinatie van denken aan het probleem... en die afleidende stimulus doet iets bijzonders. En Zou je dat ook zelf kunnen doen als je je teen hebt gestoot? Zou je dan heel hard aan je zere teen kunnen denken... en intussen jezelf op de hand kloppen of, uh, of, of zachtjes prikken met een potlood? zou je kunnen proberen. Ik, als ik het moet gokken, zal de pijn een klein beetje dempen. Maar omdat het in jouw voorbeeld een uh, acute pijn is... Uh, zal het niet echt zomaar weggetoverd kunnen worden. Ofzo. Maar bij chronische pijn zou dat, zou dat soort zelftherapie misschien wel iets kunnen, kunnen opleveren? Ja, ja. Samen? Meneer Vissers? Nou, zelfs bij acute pijn, als u ziet welke inspanningen marathonlopers uh, hebben... Ja. of zelfs, ik heb, uh, er zijn toch verschillende wedstrijden bekend... waar een voetballer een gebroken voet overhoudt aan een takkel... dan zie je niet die mensen daar de hevige pijn van hebben. En een derde heel duidelijke voorbeeld zijn strijders op het slagveld... noem ik het dan maar heel even... waarvan men weet dat ze eigenlijk niet voelen wat er gebeurt. Of gebeurd is, en dat komt pas naar boven. Vietnam is daar een heel mooi voorbeeld van. Er zijn mooie rapporten van Napoleon... Uh, ook bekend dat mensen pas hun pijn begonnen te voelen toen eigenlijk de stress van de omstandigheden totaal veranderde. En dat is een heel belangrijk moment. Maar wat, wat dit leert, in het geval van fantoompijn, is een ontzettend mooi uh, voorbeeld. Maar het zou dus ook kunnen gelden voor chronische pijn. Want ja. misschien heeft daarbij ja. het brein ook wel aangeleerd om een pijn te voelen. Ja. die er al lang niet meer is. Blijft ja. het maar ja, doorzeuren. Als, als ik jouw voorbeeld van een teenstoten even mag gebruiken... Daarvoor, om dat uit te leggen. Stel, jij, jij stoot je teen echt enorm hard... en uh, dat doet nog dagenlang pijn... dan zie je al na, na een paar uur zie je al veranderingen in het brein optreden. Dus je ziet al dat het teengebiedje in jouw hoofd... zal iets gevoeliger en iets uh, uitgebreider worden. En andere gebieden doen daar ook aan mee... En uh, uh, Stel dat je teen inmiddels helemaal herstelt. Elke arts zal zeggen, uw teen is volledig normaal. En jij loopt nog steeds met pijn in je tenen rond. Dan kan het zijn dat jouw hersenen uh, uh, nog steeds die pijn laten rondzingen in het systeem van je hersenen. En dan heb je en... dus wel degere klachten. Alleen ja. de, de, de dokter die naar de teen kijkt zal ze nooit Niemand vinden. Niemand zal iets zien en toch heb jij pijn in je teen. En dat kan zomaar gebeuren. Dat gebeurt overigens uh, sneller als de pijn uh, begonnen is... in een situatie waar je heel veel uh, stress of angst hebt gehad. Dus stel dat je pijn begonnen is bij een auto-ongeluk... waar je heel angstig bent geweest... dan is de kans dat die pijn chronisch wordt uh, groter. Stel dat het zo is dat pijn... Uh, wat dus blijkt dat, dat pijn weg te denken is. Hoe ver gaat dat? Zou je uiteindelijk als je iemand helemaal leert... om zijn eigen brein te sturen... Uh, door, door, door daar gewoon heel behendig in te worden. Zou je dan iemand bijvoorbeeld kunnen opereren... dat hij zichzelf verdooft door aan iets anders te denken? In, in 2005 is heel mooi onderzoek door de Charms gedaan... waarbij mensen onder een scan werden gelegd... waarbij ze konden kijken naar hun eigen breinactiviteit. Dat waren chronische pijnpatiënten. En door te kijken naar uh, bepaalde activiteit in het zeg maar, pijnnetwerk van hun hersenen... konden ze zelf hun pijn dempen... Dus dat is toen in de publiciteit gekomen onder de titel... Je kan je pijn wegdenken. Maar ik denk dat... dat heel veel patiënten... want die zijn al heel vaak van kastje naar muur verwezen... dat aanvankelijk niet willen horen. Meneer Vissers, hoe gaat dat? Als je tegen iemand zegt, ja, je kan je pijn wegdenken... Dat is waarschijnlijk, waarschijnlijk heeft hij liever gewoon een pil. Precies, maar u toont heel goed aan met uw vraag... wat de strijd is voor een pijnpatiënt... om zich in de maatschappij te handhaven. En dat is precies wat wij willen doen... met de societal impact of pain, met die groep. Omdat mensen met chronische pijn, die hebben plotseling geen werk, die hebben een enorm probleem om zich sociaal overeind te houden, die hebben een probleem in hun eigen familiestructuur en in al die problemen is het heel moeilijk om heel rustig en met aandacht een eigen therapie aan te vangen op een niveau die wij in de westerse culturen vaak helemaal nooit halen. Dus het is echt een, wat we dan noemen een CBT-therapie, een cognitief behavioral therapie, cognitieve gedragstherapie, maar dat vraagt veel rust, dat vraagt heel veel aandacht en dat vraagt vooral ook een hele omgeving van behandelaars, zorgverleners, die ook begrijpen wat er gebeurt. En bij uitstek zijn heel veel polies daar helemaal niet op gericht. Kun je het vergelijken met, met uh, hypnose of meditatie, dat soort dingen? Nou, dat is een moeilijke vraag. Misschien moet mevrouw Veenstra ja. daarover antwoorden. Maar ja. het is wel zo dat in Luik bijvoorbeeld veel onderzoek gebeurt... ook om onderhypnose bijvoorbeeld acute operaties te doen, waarbij mensen dus geen pijnstillers krijgen en door de hypnose zichzelf kunnen controleren, weliswaar in de aanwezigheid van een therapeut. Dus het toont de kracht van onze hersenen en dat we die krachten moeten gaan gebruiken om die in de juiste richting te leiden. Maar het is, het is niet uh, hypnose, het is, nee, het is niet zweverig, cog Cognitieve gedragstherapie um, uh, focust in pijnbehandeling heel erg op um, uh, dat multidimensionele van de chronische pijn... Um, wat uh, bijvoorbeeld uh, gaat over hoe ga ik om met de pijn? Uh, hoe denk ik over mijn pijn? Dus als, als, uh, als je als pijnpatiënt heel erg uh, boos bent op je pijn... of uh, je heel erg slachtoffer voelt... dan heb je allerlei uh, lelijke gedachten daarover. En dan gaan we uh, proberen uh, klanten te helpen... Hoe ze ook naar hun pijn kunnen kijken op een minder zure of boze manier, zodat daar stressdaling daardoor plaatsvindt. Uh, en dat uh, zal de pijnbeleving, de subjectieve pijnbeleving, toch iets uh, lichter maken. Ik moet ook en... meteen denken aan Emiel Ratelband en, en dat soort figuren die mensen over hete kolen laten lopen en zeggen als je heel positief denkt, zal het geen pijn doen. Ja, het, cognitieve therapie is niet positief denken. Het is meer realistisch denken. De pijn is er Want toch. positief denken is zeggen er is geen onkruid in mijn tuin en ik heb meteen niet gestoten. Ja, nou ja, de, de realistisch denken is uh, de, de pijn is er toch. Wat ik er ook van vind. En, en, en als je het in je eigen hoofd niet, uh, niet daarbovenop nog een heleboel stress uh, legt. Dan, dan, is, dan zal het toch iets lichter zijn om te dragen. Ja. Een, een voorbeeld van gedragstherapie. Als je chronische pijn hebt en je, gaat, je bent perfectionistisch... Je, je bent actief, je gaat maar door en door... tot de pijn zo erg is dat je plat op bed moet liggen... dan leert de gedragstherapeut je ook om eerder op tijd te rusten... en kort te rusten. En daar proberen een, een andere manier van daginvulling... met rustactiviteit te maken... We zeiden al, iedereen heeft zijn eigen pijn. Je kunt Andermans pijn niet voelen. In het Universitair Medisch Centrum Sint Radboud wordt op dit moment gewerkt... aan het ontwikkelen van een objectieve pijnschaal door het meten van pijndrempels. En onze moedige verslaggever Gerda Bosman gaf zichzelf op als proefkonijn... en onderging de pijntest. Ik mag plaatsnemen in een grote blauwe leren leunstoel. Plak ze in mijn liesen. Ja. Thea, de verpleegkundige die de test uitvoert, plakt me vol met plakkers waar elektrodes op bevestigd kunnen worden, bij mijn sleutelbeenderen, in mijn liesen en op mijn voeten. De mensen ook heel zenuwachtig als je dit. Uh... Ja, ze weten soms niet wat er te wachten staat en denken dat het pijn gaat doen. Gaat het toch hoog? <laughs> nou, ik zeg altijd: je bent er zelf bij. Je kunt het zelf gewoon met die prikkels, je hoeft knopje ja. loslaten. Je bedient, het, je bedient het zelf. Ja. Nou, dan krijg ik een uh, ja. meetding in mijn hand. Gewoon een staafje met een knopje en die moet ik dan indrukken en dan ja, dien als ik als mijzelf een ja, elektrische prikkel toe. Ik begin nu rechts, links. Een soort rechts. mini startkabeltjes. Uh, met... okay. De pijntest is ontwikkeld door de onderzoekers van het sint ziekenhuis in Nijmegen. Daar vertelt Oliver Wilder Smith, een van de pijnspecialisten, meer over het doel van de test. Quantitatieve sensorische toetsing is een manier om een pijnprikkel toe te dienen en een respons op dit prikkel te krijgen door te vragen wat is de pijnscore bijvoorbeeld of is een pijndrempel bereikt. Hè? Eine klassische Veränderung, die Patienten mit chronische Pijn haben, ist, dass sie gevoeliger sind geworden für Pijn. Das ist so eine basale Veränderung, die wir in alle Patienten observeren, die, die chronische Pijnsyndrome haben. Ja, das ist ein Problem, omdat um, um, es eine Versauving von der Realität ist. ist of, was ihr auch könnt haben, ist, dass der Pijndrempel nach unten geht. Und auf die manier, durch het onderzoeken von der Relatie tussen Input. En de pijnbeleving kunt u begrijpen hoe de pijnverwerking veranderd is. Dan gaat u naar me lezen? Ja. Oké. Okay. Ja, druk op erin. Als ze komen laat je weer los. Er worden elektrodes op de plakkers gezet. Ik druk op de knop en op drie momenten laat ik los. Als ik de elektrische kriebel voel. Op het moment dat de kriebels vervelend worden. En wanneer het pijn gaat doen. Oeh, wat waar. Dat is ook helemaal niet echt. Pijn in de, in de klassieke zin van ik, ik stoot me, ik, ik maak iets kapot, het nee. is gewoon irritant. Ja, ja. En wat geef je dit, ook een zes? Of, of ja, zes. Ik vind het ook niet echt pijn. Nee, nee. nee. het is heel even en dan is het ook ja. weer weg, hè? Daar hebben wij over het laatste jaar zo'n circa 150 als gemeten om een begin te maken. Hoeveel zijn u? 150. Dat is een begin. Eigenlijk moeten wij duizenden hebben, maar 150 is een mooi begin, omdat het veel werkt natuurlijk. Die hebben wij verzameld om een gevoel te krijgen, ja, wat is een normale pijndrempel? En dat is meer ingewikkeld dan wij denken, omdat pijndrempels veranderen met leeftijd. Als je ouder bent, bent je misschien voor bepaalde prikkels minder gevoelig, voor andere prikkels meer gevoelig. Het verandert natuurlijk ook met geslacht. Natuurlijk zeggen, vrouwen hebben bijvoorbeeld gevoeligere spieren dan mannen. Maar wat de houtgevoeligheid voor elektrische prikkels aangaat, is er geen verschil tussen man en vrouw. Dat zijn alle dingen die je natuurlijk moet weten. En deze informatie is cruciaal om een interpretatie van een QST-meting mogelijk te maken. Omdat ik moet zeggen, ja, is de drempel verlaagd, is hij verhoogd of is hij normaal? Proberen de, de vingers zo gespreid te houden. Ja. En dan tot zover tot aan de pols, zeg maar... Plat in, uh, in de emmer. De emmer. Ja. En dan ga je kijken op de klap pakken. 3, 2, 1, ja, helemaal begonnen. Hele, ja. okay. De ICM, dat is een bijzonder belangrijke test omdat pijndrempels is natuurlijk een beetje statisch. Maar wat de prognose voor chronische pijnziektes definieert, is hoe je lichaam omgaat met pijnprikkels. In een dynamische zin van het woord. Er zijn verschillende centra in het hersenen... Die um, descenderende banen naar het rugmerk toe hebben om de nociceptieven, dat we zeggen de pijnlijke inputs, te inhiberen. U zegt ja. op een hele ingewikkelde manier ja, eigenlijk dat als je pijnprikkels hebt, dan reageren je hersenen ja. daar eigenlijk onmiddellijk op ja. door pijnstillende stoffen er naartoe te sturen. Ja, of signalen langs de zieken. Nou ja, ik vind het niet heel fijn of zo nee, hoor. Maar, uh... Als het pijn begint te doen, moet je het eruit halen. Ja, ik vind het buitengewoon onaangenaam. Ja. <laughs> en je zat erin, in, even kijken, uh, 23 seconden. Oh, nou, dat valt me we wel weer tegen van mezelf. Wat wij doen is, wij meten je pijngevoeligheid voor de ijswaterbucket. Dat we zeggen, ja, zo'n controlemeting, een basale meting. En dan steken wij je hand in een ijswaterbucket, wat heel vervelend is en heel veel pijn doet, en als de pijn ondraagbaar wordt, dan trekt u de hand weer uit. En dan meten wij meteen nog één keer een pijndrempel. En in de verschil tussen de eerste pijndrempel en de tweede pijndrempel, dat we zeggen voor en na de ijswaterbucket, kunnen wij dan zien hoe goed uw lichaam is in het afremmen van pijnlijke inputs. Oké, okay, en ben ik dat eigenlijk? staat? Kunt u dat zien? Ja, wat kunnen wij zien. Wij kijken een beetje de pijndrempel voor... De meting voor de ijswaterbucket in de Nice was 212. Na de ijswaterbucket was het 349. Okay. Dat is een verhoging van ja, goed 50%. Dat duwt af op, op een actief en effectief uh, pijnverwerkingssysteem. Nou, daar ben ik wel blij mee. Ja, dat is ook goed. We gaan zelf nog even een ja, pijnprik. De pleister zijn liefst te trekken. Mm -hmm. een van de voor mij belangrijkste dingen van dit onderzoeksprogramma is dat het mensen attent maakt. Dat pijn een veel grotere ziekte is dan alleen een, een vervelend gevoel. Ja, het is echt, echt iets wat de, de hele centrale zenuwstelsel in al zijn complexiteit aantast. En daar moet je attent op zijn, daar moet je diagnosticeren, dan moet je ook proberen dat uh, geduld uh, te behandelen. Mm -hmm. Dat uh, gebeurt nog te weinig. U hoorde pijnonderzoeker Oliver Wilders-Smith en verpleegkundige Thea Silissen-Peters... in een reportage vanuit het Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Sint Radboud heet dat en het werd gemaakt door Gerda Bosman. Chris Vissers en Sandra Veenstra zitten hier allebei in de studio. We praten over pijn. Eh, meneer Vissers, er werd in die reportage gezegd dat eh, pijn ook er deels door komt... doordat het lichaam probeert meteen de pijn te verdoven. Dat is, dat is eigenlijk een soort paradoxaal gegeven. Zeker, het is een heel labiel evenwicht dat we hebben in ons lichaam. Um, het is heel duidelijk, en dat kwam goed in te, tot uiting in de reportage, dat je een mechanisme hebt dat je gaat beschermen tegen pijn. De stoffen die we daarvoor nodig hebben, kunnen ook pijn veroorzaken. En dat is natuurlijk een heel uh, ja, precaire balans. En we hebben in ieder geval ontdekt met dit onderzoek, dat men op voorhand kan detecteren wie er eigenlijk een gevaar loopt om chronische pijn te ontwikkelen. En dat is natuurlijk de groep die we willen identificeren. Omdat wanneer u een operatie ondergaat of iets anders... weten we dat bij die groep er extra aandacht voor pijn moet zijn bij uitstek. Er was uh, het nieuws alweer uit 2006 over een uh, gezin in Pakistan met zes kinderen. En die hadden zo'n extreem hoge pijngrens dat ze nagenoeg geen pijn uh, veroorzaakten. Nou dan zou je zeggen wat een, wat een heerlijk bestaan is dat. Maar dat was het allerminst. Want die hadden allemaal wonden omdat ze bijvoorbeeld uh, uh, hun hand op de gloeiende kachel hadden gelegd. En dan veel te laat om ervan aftrokken. Ze beten zichzelf constant, ze, ze, ze krabten. En ze waren eigenlijk constant in levensgevaar. Precies. Ja, het is ook een ziekte die vooral tot uiting komt bij de jongens van deze familie... en veel minder bij de meisjes. Daardoor wisten we ook en weten we ook dat het een, in ieder geval een genetisch effect... of een genetische oorzaak zou kunnen zijn in deze ziekte. Is ook onderzocht en is een heel mooie receptor uitgekomen waar nu eigenlijk stoffen voor gemaakt worden... om die bij andere mensen te gaan gebruiken als een pijnstiller. Zegt u daarmee dat er een pijngen bestaat? Nou, niet één, maar helaas waarschijnlijk duizenden. En dat is nog eventjes het moeilijke... dat er zowat elke dag wel een pijngen ontdekt wordt. Um, wat de waarde van ieder individuele is, is moeilijk in te schatten. En er worden nu door de universiteiten over heel de wereld... grote consortia gevormd, samen met uh, de industriële partners... om te gaan zoeken in cohorten naar goede pijngenen. Omdat er werkelijk... Zo zoveel mogelijkheden zijn. En omdat er waarschijnlijk ook ongelooflijk veel geld te verdienen is. Als jij de perfecte pijnstiller hebt, dan ben je volgens mij binnen. Precies, maar dat is ten vroegste te verwachten binnen 20 à 30 jaar. De weg naar een goede pijnmolecule is een ongelooflijke lange, moeilijke uh, weg. Heel veel grote firma's kunnen het ook niet meer aan om dat grote budget op tafel te leggen om die pijnstiller werkelijk door te ontwikkelen. En dat is ook een van onze bezorgdheden voor de toekomst, dat de criteria van het doen van studies om te bewijzen dat er goede effectiviteit is dat die zo hoog worden gemaakt, dat goede nieuwe pijnsters eigenlijk de markt niet halen. En en dus blijven, als... we, blijven we aan de paracetamol uh, zitten? Nou, als paracetamol aan dezelfde criteria zou onderworpen worden als de huidige pijnstillers, dan zou die het niet gehaald hebben. Net als de aspirine, ja, die we al honderd jaar kennen. Dus dat is een heel spannende en moeilijke oefening die we met elkaar moeten lopen. Ook in de wetenschappelijke wereld wordt daar heel veel over gediscuteerd, van wat is nu een goede pijnstiller? En ik wil nogmaals benadrukken dat het niet alleen de pijnstiller is die werkt, maar als deze persoon tijdens deze pijnmeting slecht geslapen heeft, of ruzie heeft gemaakt met zijn partner, of een heleboel andere effecten uh, ervaart van een onrustig leven, zullen al die pijndrempels beïnvloed zijn. En dan heeft mevrouw Veenstra daar veel werk aan, of haar collega's. Dus in die zin ja is het een heel belangrijk uh, element om in de maatschappij... veel meer aandacht te vragen voor pijn en daar de juiste reacties op te ontwikkelen. Ja, en een, een, in... een artikel uh, van afgelopen voorjaar uit de Proceedings of the National Academy of the Sciences... was, was een heel leuk onderzoek. Die hadden mensen met liefdesverdriet... Opgespoord. Die hadden ze uh, gevraagd om te denken aan uh, de, de stukgelopen relatie. En vervolgens bleek dat, dat hadden ze nog een andere groep... die had helemaal niet zoveel liefdesverdriet. En als je dan die mensen een klein beetje pijn deed... dan schreeuwden ze het meteen ook helemaal uit. En dat bleek ook uit de, de scanner... dat die mensen heel veel meer last hadden van pijn. Ja, je ziet dan ook in het brein overlap... tussen uh, de emotionele pijn en de fysieke pijngebieden. Dus liefdespijn dezelfde... bestaat ook echt? Ja, ja. Hartepijn, hè? Hartepijn. <laughs> ja. Het gaat nog een stap verder. Want pijn is ook overdraagbaar. Want men heeft hetzelfde onderzoek ook ja. gedaan bij de partner of ja. van uh, kinderen die pijn hebben. Of bij de ouders van kinderen die pijn hebben. En dan zie je als het kind pijn heeft, dat de moeder in dezelfde hersenkennen evenveel pijn heeft. Ja. En als dat, laten we zeggen, mensen waren die niks met dat kind of met die partner hadden. Met die persoon die onderzocht werd. Dan was dat veel minder aanwezig. Dus de sociale aspecten van pijn zijn in ons brein aanwezig En dat is natuurlijk heel bijzonder, want dat is voor het eerst dat we dit echt kunnen aantonen en zien door onderzoek. Ook onderzoek dat onder andere uh, in het FC Donders Instituut aan onze universiteit gebeurt. En die overdraagbaarheid maakt pijn daardoor nog extra moeilijk om te behandelen. Ja, als je een kanker hebt, dan kunt u zich voorstellen ik geef een chemotherapeut, kom de kanker verdwijnt in die persoon maar die kanker zit niet tegelijkertijd in een andere persoon. En dat is bij pijn wel. Dus het sociale netwerk van pijn ja, is een enorm moeilijk gegeven dat mede een beïnvloeding geeft, waardoor we weten dat niet alleen een patiënt moet behandeld worden, maar vaak ook de familieleden de rond de patiënt informatie nodig. Het is gewoon besmettelijk. Nou, u zou het zo kunnen stellen. Dat is natuurlijk heel vergaand. Want bij een besmetting denken we altijd aan iets dat overgedragen wordt. Maar in dit geval zou je dat kunnen noemen. Misschien dat mevrouw Veenstra daar iets meer over kan zeggen. Pijn, pijn wordt gespiegeld in ons brein via de spiegelneuronen. Er zijn bepaalde uh, cellen in ons brein die uh, daarmee bezig zijn. Als ik bijvoorbeeld heel hard mijn teen stoot en jij kijkt daarna... dan is de kans dat jij ook iets in jouw teen voelt. Omdat jouw uh, brein dat spiegelt. Dat is een bijzonder uh, fenomeen. Dus als je ja. de hele dag uh, uh, samenleeft met iemand die enorme rugklachten heeft, ja. dan is de kans groot dat je op een gegeven kan je moment ook last van je rug krijgen, last ja. krijgt. Ja. Welke conclusie moet je daaraan verbinden? Moet je partners met pijn dan toch maar een beetje in een andere kamer zetten? Of nee, zou ik niet doen. <laughs> dat is ook dat is onze, de basis van empathie, toch? Dat we meevoelen met iemand. Ja, Laten we het u had het er eerder over, meneer Vissers, dat er maatschappelijk te weinig aandacht is voor pijn. Is dat ook niet omdat heel vaak de gedachte heerst dat pijn er nou eenmaal bij hoort, ook bij de dokter en dat mensen zeggen ja, tuurlijk heb je pijn, want, want je bent ziek. Precies. En men denkt dan ook dat als de ziekte voorbij is, dat de pijn voorbij is. Heel veel recent onderzoek toont dat dat niet het geval is. En dat wij dus bij heel veel ziekten, bij reumato reumatologisch lijden, bij kanker en een heleboel andere aandoeningen, diabetes bijvoorbeeld is ook een heel duidelijk voorbeeld, zien dat de pijn langdurig aanwezig blijft en voor deze mensen grote problemen veroorzaakt. Dus de ziekte kan wel eventueel verminderen in zijn symptomatologie van de aandoening, maar niet in zijn pijn. En daar vragen wij eigenlijk meer en meer aandacht voor. Want de groep van pijnpastieters wordt eigenlijk alleen maar groter. Onze bevolking vergrijst. We krijgen een grotere en grotere populatie in de oudere leeftijd. Waardoor we ook weten dat de toename is van pijn. En wij voorspellen eigenlijk samen met de epidemiologen... dat voor de komende jaren tot het jaar 2050... werkelijk er bijna verdubbeling is van het aantal totale pijnpatiënten. Dat kunnen wij niet aan als medische sector. Dat kunnen wij niet aan als verzorgende en verpleegkundige sector. En dat komt allemaal door de vergrijzing? Of is nou, het niet ook alleen, andere redenen. Niet alleen. Wij hebben natuurlijk ver doorgedreven therapieën. Als we naar wat het effect is van een behandeling bij een kankerpatiënt. Dan zien we dat bijna 90% van de patiënten pijn ontwikkelt, ook door ver doorgedreven therapie. En dat de behandeling op zichzelf ook pijn kan veroorzaken. En dat is natuurlijk iets heel bijzonders waar we extra aandacht en onderzoek voor moeten aan besteden. Want als veel mensen de keuze hadden gekregen na de behandeling... als u geweten had dat u zoveel pijn zou ontwikkeld hebben... had u die behandeling laten doen, dan antwoorden sommige patiënten... dan had ik het nooit laten doen. En ik besef welke moeilijke woorden ik hier nu uitspreek... want er zijn mensen die aan het luisteren zijn naar uw programma... en die het hebben meegemaakt. En het is juist die groep die we eigenlijk proberen... ook aan het woord te laten komen, dat we daar iets van leren. Wat zijn nu de indicatoren van succes in een behandeling? En vooral succes dat er geen pijn wordt veroorzaakt. Vanuit mijn standpunt, vanuit mijn leerstoel. Dus daarmee zegt u dat, dat, dat een dokter toch vooral gericht is op de kwaal. Dus, dus een on Precies. oncoloog die kijkt gewoon van nou de tumor slinkt. Precies. Maar die let er eigenlijk niet zozeer op. Of, of de pijn toeneemt of afneemt. Nou, dat is pas heel recente kennis, helaas. Dus we hebben jarenlang gekeken of iemand langer kan overleven met de behandeling die hij gekregen heeft voor die kanker. Maar het blijkt dat de vragen die moesten gesteld worden over hebt u pijn na deze behandeling, die werden niet gesteld. Door dat nu systematisch te gaan doen, en dat doen we ook in samenwerking met veel oncologen, schrikken ook heel veel behandelaars van welke effecten hun behandeling heeft. En daardoor ontstaan eigenlijk nieuwe behandelingstherapieën die eigenlijk minder pijn veroorzaken. Maar het kan ook het verschil betekenen tussen leven en niet leven... omdat een van de redenen waarom iemand de strijd opgeeft... of misschien het, het moreel verliest, is ook pijn. Precies, is de kwaliteit van leven noemen wij dat dan. Als uw kwaliteit van leven niet goed is... Ja, dan heb je sneller de neiging om het bijltje erbij neer te leggen. En dan vraag je ook naar oplossingen... die misschien niet altijd ja, die dat leven nog respecteren. En dat is een heel moeilijke discussie. Wij zien al te vaak dat mensen die geen specialist in de pijn... Uh, geraadplicht hebben tot zulke besluiten komen. En dat geldt op alle terreinen, zowel voor de medicus als voor de psycholoog, fysiotherapeut. En deze mensen hebben niet hun begeleiding kunnen geven, ook vaak omdat deze behandelingen niet terugbetaald zijn, of heel beperkt terugbetaald zijn. Dus ik denk dat zowel het ministerie als de zorgverzekeraars hier een heel grote verantwoordelijkheid in hebben. En ik wil maar één ding zeggen, als ik kijk naar alle brochures en folders van alle zorgverzekeraars in Nederland en ik zie dat het woord pijn daar amper in voorkomt, dan denk ik dat dat wij in deze maatschappij, in dit moderne land, grote problemen hebben. Sandra Veenstra, uh, uw pijntherapieën, worden die vergoed eigenlijk... door een gemiddelde zorgverzekeraar? Ja, ik ben uh, in de eerste lijn uh, werkzaam, en ook tweede lijns uh, trouwens. Uh, dat is gewoon bij de zorgverzekeraar vergoed. Ja. Nou, dat is, dat is dan uh, goed nieuws. Wat ik zei, he, dat, dat, dat de dokter pijn uh, te snel accepteert. Die zegt, nou ja, pijn hoort er nou eenmaal bij... Geldt het ook voor de patiënt of is dat juist weer omgekeerd? Ja, daar kom ik vaak juist andersom tegen. Dat de patiënt uh, helemaal niet accepteert dat er een leven zou zijn met pijn. Uh, en, en Terwijl dat de, natuurlijk uiteindelijk ondenkbaar is, een leven zonder pijn. Ja, en ongezond, ja, zoals het voorbeeld uit van die familie. Hè, door, ja. Maar ik wil misschien nog één puntje toevoegen, want als je de top 10 van problemen vraagt aan een pijnpatiënt, dan zitten daar niet alleen lichamelijke problemen tussen die de dokter of de zuster kan oplossen, maar zitten daar heel veel maatschappelijke problemen tussen, indirecte en directe, namelijk het feit dat je niet meer kunt gaan werken, het feit dat wij niet hier tijdelijk even een job kunnen opnemen... of dat er geen aangepast werk is. De omstandigheden, ik kan mijn huis niet laten verbouwen... naar de handicap die ik heb opgelopen. Dus de niet-medische redenen... die zijn minstens en misschien wel groter... dan de medische redenen. Want als het zo is dat liefdesverdriet al fysieke pijn kan uh, uh, veroorzaken... dan geldt dat waarschijnlijk ook wel voor... een, een lastige maatschappelijke situatie. Precies, Precies als, zeker, u, ja. Ja, als u tegen een loket uh, oploopt... dat geen ja. enkele oog heeft voor uw probleem als pijnpatiënt... en iedereen ziet u, maar ziet niet... Wel welke handicap u hebt met die pijn... want dat is niet zichtbaar bij uitstek. Het is ook heel mooi aan bod gekomen... Mij moeten geloven dat een patiënt pijn heeft. Dan heb je heel grote problemen aan alle loketten. Maar dan zegt u eigenlijk dat we toe moeten... naar een heel andere medische wetenschap. Dat, dat dokters misschien moeten ophouden loodgieters te zijn en ook eens uh, naar mens en psyche moeten kijken. Nou, dokters leren gelukkig dankzij richtlijnen en dankzij de grote interactie tussen psychologen en klinici, zoals we hier nu ook zitten, leren daar heel veel aandacht. En de jonge uh, studenten bijvoorbeeld, die hebben daar extra veel aandacht, omdat ze dat zelf ook heel vaak ervaren. Dus daar zijn we heel blij mee. Um, ik denk dat het een, een maatschappelijk probleem is om met z'n allen die aandacht op al die dimensies te zetten. En dat is nog wel moeilijk. Zolang het goed gaat met u, denkt u ook niet na over dat u pijn zou kunnen ontwikkelen. Dus de burger heeft zelf ook wel een verplichting. Het schijnt zelfs dat je pijn ook vergeet. Dat is, dat is ook zo'n uh, vaak uit. gebezigd gezegde. Absoluut. Hebben wij een geheugen voor pijn? Um, dat is een heel moeilijke vraag, maar bij uitstek zou ik zeggen ja, we hebben een geheugen voor pijn. En er zijn ook onderzoeken rond gebeurd, maar misschien dat u nog wil toelichten. Ja, aan. ik heb prachtige voorbeelden uit mijn praktijk, uh, waarbij je kunt zien dat de hersenen wel degelijk een pijngeheugen hebben. Als je uh, bijvoorbeeld bent aangereden door een, uh, een motor... en daardoor pijn hebt gehad, de pijn is weg... en even later, een paar maanden later, hoor je een motor... en je krijgt onmiddellijk je pijn terug... dan zie je, het geluid wekt een pijnherinnering op. En dan is diezelfde pijn terug. Dat dan is, is het een eigenlijk een wonder dat mensen ooit een tweede kind nemen. Althans, de moeder. Ja. Precies. Maar ook daar gebeuren heel veel mechanismen om die pijn te dempen. En heel veel moeders hebben gelukkig, wat Oliver wilders zo mooi noemt... een pijndempend systeem. Ja, ja. En de geluk van het geboorte van het kind maakt dat het eigenlijk gecompenseerd ja. wordt. En je staat ja. natuurlijk helemaal strak van allerlei uh, lichaams-eigen drugs op zo'n moment. Precies. En dat ja. geluksgevoel is natuurlijk niet na, na ongeluk uh, aan de orde. Ja, dat... ja. We zijn aan het... Uh, Einde gekomen van deze aflevering van Labyrinth. Hartelijk dank dat jullie te gast wilden zijn. Chris Vissers, hoogleraar pijn- en palliatieve geneeskunde... aan het Universitair Medisch Centrum Sint-Radboud in Nijmegen. Ook dank Sandra Veenstra, psycholoog gespecialiseerd in de behandeling van chronische pijn. Volgende week is uh, Labyrinth er weer. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen vindt u via onze website www.labyrinth.nl. En volgende week zondag, zelfde tijd, zelfde zender. Dan uh, is hier te gast Spinoza, premiewinnaar als ook theoretisch fysicus Erik Verlinde... die zijn hoofd brak en een theorie bedacht over het vraagstuk zwaartekracht. Straks op deze zender het journaal en daarna Holland Doc Radio...